Hallo allemaal, leuk dat je weer luistert naar een podcast van mij en um, deze keer wil ik het met je hebben over ik zie, ik zie wat jij niet ziet en misschien weet je dat nog wel van vroeger, dat spelletje, dat je dan een uh, voorwerp nam en vervolgens moesten anderen het dan gaan raden en op een gegeven moment mocht je dan ook wel een soort van hint geven. En dat ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Dat, dat zegt natuurlijk heel veel over jou. Hè? Wat zie jij en hoe zie jij dingen? En wat, wat voor invloed heeft dat ook op jou? Um, en op je omgeving. En hoe ziet de omgeving jou? Nou, Dat is altijd een hele, hele interessante. Um, nou, Zo kwam er laatst een, een cliënt bij mij binnen voor het eerst. En hij keek even rond bij mij op kantoor in Bronkhorst. En vrij snel begon hij spontaan uh, d -d -d dingen over uh, de boekenkast uh, te zeggen. Wat niet goed was. En, um, en over, over uh, de ruimte. En van goh, het had eigenlijk net iets lager. dat net even zus. En nou ja. Dus ik bij de boekenkast had ik al zoiets van oké, okay, interesting. Dus ik vroeg van goh, maar eh, wat, wat, ja nee. Die boeken die uh, uh, moeten eigenlijk op alfabetische volgorde. En uh, zus en zo. En uh, ja, dat moet dan. Hè. Dus dat is altijd heel interessant voor, mij, voor een persoon die coach is. En daar ben ik natuurlijk gelijk op uh, ingehaakt. Want hij kwam met uh, de vraag uh, of de wens. Hij heeft al best wel een poos in business. Uh, en die, die draait ook wel. Maar ja, ondanks dat ze ook nieuwe dingen doen, uh, lopen ze niet. Er gebeurt er vrij weinig. En ja, blijft de omzet voor wat hij is. Uh, nou, en dan uh, gaan ze natuurlijk nog meer verbeteren en veranderen en et cetera, et cetera. En dat uh, brengt dus niet uh, het gewenste resultaat. Dus daar gingen we het even over hebben. Het interessante is dus dat uh, ja, deze persoon het allemaal uh, had over zaken. Gewoon bij binnenkomst al, die hij uh, die, die zag en niet goed waren. Dus ik zeg gewoon, weet je... Um, Herken je dat ook op andere vlakken. Hè? En uh, zo kwamen we te praten ook over zijn privéleven. Waar hij toch ook vrij snel altijd uh, ziet van ja, de kinderen die doen dit niet. En dat en zus en zo. En uh, dat is niet goed. En nou, in het huishouden met zijn echtgenoot, et cetera. Nou, toen kwam natuurlijk ook de business te sprake. Nou, dat was natuurlijk al een duidelijk verhaal. Vooral wat er allemaal niet goed gaat. En toen vroeg ik op een gegeven moment, ja, maar wat is er al wel? Ah, daar moest hij wel even over nadenken. En uiteindelijk kwamen er wel dingen. Maar daar zijn we dus verder mee uh, aan de slag gegaan. Want dat is natuurlijk een heel interessant iets. Hè, als je uh, uh, op niet gaat zitten en continu heel Kritisch is prima. Hè, want dit, dit, dit gaat natuurlijk veel verder dan een beetje kritisch zijn. Of, of een, een, een gezonde dosis zelfreflectie hebben. Uh, uh, dit is zeg maar far beyond. Uh, ja, dit, dit, dit, Ga zitten op dat niet... Dat geeft gewoon uh, ontzettende uh, uh, stroperige uh, energie. Dat ge, hè, misschien zelfs als stilstaand. Uh, dat, dat, dat er gewoon ja, niks stroomt. En hij merkt dat ook letterlijk in zijn bedrijf. En ook in het aantrekken van, van nieuwe dingen. En um, we hebben ook een tijdje even gekeken naar ja, wat, wat wel. Want wat zie je dan wel? En wat is er dan wel? En... Um, Daarmee kwam hij eigenlijk uh, uiteindelijk vrij snel in een veel positievere vibe. En dat is wat, wat dat wel. Uh, uh, kijken naar wat is er al wel. Je successen ook even vieren. Ook al zijn ze klein. Uh, dat, dat, dat, dat brengt een, een, een positieve energie met zich mee. En heel eerlijk. Uh, ik zie het ook wel wat vaker om me heen. Ik merk het ook wel in bepaalde... Uh, uh, uh, trainingen die ik geef, veel mensen zijn er toch gewoon echt ja, heel, heel kritisch geworden. En um, ja, dat, dat geeft gewoon geen doorstroming. Hè. Dat, dat, dat geeft gewoon uh, niet echt een positieve vibe. En het, het geeft ook gewoon geen fun. Het is gewoon ook eigenlijk helemaal niet, niet leuk. Hè, uiteindelijk geeft dat gewoon, uh, uh, uh, ja, het werkt belemmerend wil je eigenlijk toch wat het leven leuker maken? Ja, ga vooral ook kijken wat is er wel. Want lieve mensen, er is gewoon ontzettend veel in onze wereld. Er is zo waanzinnig veel. Misschien wel te veel. I don't know. Maar daar gaan we ook wel stemmen voor op. Maar eh, kijk vooral wat er allemaal al wel is. En wat je allemaal al wel hebt. En wat je al wel hebt gerealiseerd. En eh, van daaruit kijken van nou, wat is dan... Gewoon ook voor de lol. Mijn volgende stap. Of wat is dan uh, wat ik nog meer leuk zou vinden. Hoe kan ik het nog leuker maken. In plaats van dit is niet goed. Dat is niet goed. En Dit is niet. Zeg maar dat. Hè? Juist die andere kant geeft zoveel meer energie. Ook een creërende energie. En dat trekt aan. Dat trekt ook in je verkopen aan. Dat trekt ook de juiste mensen aan. Dus ga eens kijken. Waar zit jij op? Op wel of op niet? En wat dan als je toch eens wat meer gaat kijken? Nou, wat is allemaal al wel? Wat heb ik allemaal al wel gerealiseerd? Hoe leuk is dat? Ja. Heb nog een hele fijne dag. En um, voor meer podcasts, check de website regelmatig. Of volg mij op social media.